Kijk eens, Mauritson. De bruik. Het overhemd. De bril. De hoed. En als klap op de vuurpijl. Het pistool. Zo. So. En wat zeg je nou? Wat, uh, wat is dat? Uh, wat, wat is er met die dingen? Nou. Hm? Oh, oh, ik was zo moe van je Mauritson. Mijn landen.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 Dan Dan right. Nou, staan wij weer neer. Mij ook. Het is toch anders zo'n spiegel. Je hoort wel eens dat de in een hotelkamer hebben. Pasgetrouwde stel denkt dat het een spiegel is, maar de hotel-eigenaar huurt de agent in de kamer tegen een speciale prijs als zijn vriendjes.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 De techniek staat voor niks. Hij ziet er wel gek uit zo, vind je niet? Alles past wel anders goed. Nou, ik ga de kasseren maar eens aan. Daar komt hij Ja, wacht hem, ja, hem even hier. Kijk eens als u nou door dat raam kijkt... Mm -hmm. u de verdachte... ...kunt u zeggen... Lekker... Oh, oh. oh, dat is zo, hè? dat is er zeker. Ja hoor, geen twijfel mogelijk. Ja, ik, ik dacht dat ze toen een strakkere broek aan had... Maar ja, dat is nog het, het enige verschil. Misschien dus is het vast zeker. U bent er dus helemaal zeker van? Ja hoor, voor 100 procent. Dan wordt u bedankt. U kunt weg gaan. Goedemiddag. Meneer, wilt u even binnenkomen? Nee. Ja. Ja, komt u mij in? Kijk u maar. Nou, zo leuk dat is ze. Meneer, u moet goed kijken. We willen niet dat er vergissingen gemaakt worden. Ja, ja, maar ik herken die houding en dat haar. Zo, ik ben er volstrekt zeker van.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 Ik dat weg. Het Lennart? Ja. Moet je horen, Martin? Ik heb de tijd. Ik moet toch ja. tegen iemand aankanker. Ja, wacht even, wacht even. Even een glas erbij pakken. Ja. ja. Drink jij je een eentje? Tuurlijk. Je woont toch in mijn eentje? Ja. Zeg, jij bent toch niet stiekem aan de drank, <laughs> Zolang het maar stiekem is. Nou, wat ga je er vertellen? Jezus, ben je eigenlijk nog wel bij de koers? Weet je niet wat voor dag het is vandaag? Hm? Weet je niet dat we allemaal op deze dag hebben gewacht? Oh, Ja.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 Het was alleen de verkeerde dag. En over een week herhalen eh, wij het allemaal nog eens. Met nog grotere precisie en efficiëntie. En wat heb je dan? pakken. zeg wat heb je dan nog te kanker eigenlijk? Ach, Martin, ik. ik. Ik heb nou zo'n raar gevoel dat wij iets heel belangrijks, iets heel simpels ook over het hoofd hebben gezien. Ik weet niet wat. Heb je dat pas vandaag of al eerder? Ja, pas vandaag eigenlijk. Dat is gewoon de afklapper. Even wat je doet, ga slapen. Neem ook een borrel, dat wil ik wel eens helpen. Hm. Misschien heb je gelijk. Nou, oké. Okay. Tot morgen dan maar. Ja, wel rustig. Rustig. Het is prettig om zomaar wat te wandelen. Met jou samen wel.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 Nou ja, ik zit er een beetje over in dat ze die bevordering doorzetten. Zegt, hier, van dit deel van de stad heb ik altijd het meest gehouden. Vooral toen ik nog klein was. Ja, daar lag ik allemaal schepen met lalingen van einden en ver, overal kwam het vandaan. Ja, daar zijn er niet vlechte schepen meer. Die tijd is voorbij, helaas. Alleen op de veerboten. Het is niet van mooiste wat er voor in de plaats gekomen is. Waarom zie je zo op tegen promotie? Ach, daar zit ik vast aan een schrijftafel. zeg. Ik heb er altijd van gehouden met veld te werken. Hè? Om te kunnen komen en te gaan wanneer ik dat wilde. Het idee van de kantoor. Oh. Hoewel, <laughs> met uh, eigen conferentietafel, met twee echte schilderijen. We hebben nog meer een draaistoel. bezoekers hm. yes. voor thuis en niet te vergeten een eigen secretaresse. <hijf> oh. hè? Ja, dat zou me eigenlijk niet moeten afgekeken. Nou, die secretaresse zal ik wel voor jou uitzoeken. Oh. Concurrentie moet ik niet, als je dat maar weet. Kom je vanavond eten? Ja, goed. Ah. Is het jouw lot met het geval van Sven? Een beetje. Ik denk dat er nog een heleboel aan het werk moet komen. Je had tussen haakjes gelijk, hoor. Hij had een heleboel geld. Niet in zijn matras, maar op een bankrekening. Ah, zie je wel. Eng, hè? Die dan zo arm leefde. Ik denk dat hij iemand chanteerde. Maar hoe, dat moet ik nou uitvinden. Ik ga maar eens praten met de mensen die hem op zijn werk gekend moeten hebben. Ja.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 Nou, dan kent u waarschijnlijk ook nog wel iemand die uh, Svert heet, hè? Carl Edwin Svert. Wat is er dan mee? Ik weet niks. Svert is dood aan de graven. Ja, is hij dood? Oh, in dat geval kan ik me hem wel herinneren. Dan maakt er toch niks meer uit. Zit nou niet op te scheppen, ouwe. Toen het kantoor het laatst vroeg, wist je geen barst. Je wordt seniel. Dan hoor je er niet mee. Je moet je niet roken. Dat zou vroeger... Vroeger, ja, vroeger. Maar het is niet vroeger meer. Heb je dat nog niet gesnapt, oh. ouwe? Zeg, die oude is nieuw, is echt waar, hoor. De volgende week vloeit hij af. En met nieuwjaar wordt hij gepensioneerd. Ja, haha, als hij zo lang blijft leven te wisten. Ik heb een heel goed geheugen. maar dat ik me vert goed kan herinneren. Maar niemand zei toen dat hij al dood was. Doe je mensen kan zelfs de politie niet jennen. Nou, uh -huh. komt die verrekte vrachtwagen er nou nog niet aan? Jezus, ik zou blij zijn als ik uit dit oude mannenhuis weg ben. Zeg, hoe um, hoe was Kallisvert? Hoe die was? Mm -hmm. Maar je dat weet ja. Ik zweer erop dat hij dood is, ja. Nou, in dat geval kan ik je vertellen dat Carlos Swet de grootste schop was die ik ooit in het Rutland ben tegengekomen. Op welke manier? <laughs> Op alle verdoemde manieren die er maar bestaan. Ik heb nooit met een slechter iemand samengewerkt. En dat zegt niet niks, want ik ben een man die zeven zeeën gezien heeft. Yes sir.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 Het leer je als je op expeditiewerk... ...drank, tabaksartikelen, eten Heb ...hebben altijd een goede kans op schade tijdens de transport. En het is handig spul als je eens wat extra's verdienen wil natuurlijk. Ja. Kijk eens, nou, nou is het me toch ontglipt. Hè. Dat is het zeker, hè, wat je weten wou. Nou, dan ga je er maar door. Dag dan.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 Dat was een schot dat ik er nog nooit een heb gezien. Zeg, hé, ben jij echt een politieman? U zou het aangegeven moeten worden. Deel suipen met onze werktijd. Transportbeschadigingen? Precies. En natuurlijk hebben wij transportbeschadigingen.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 Wat een mispunt voor ze gevonden hebben. Ja, ik heb je daar maar op. En warm op die zolder, warm. En een stof, sorry. Maar goed, na een half uur vonden we de goede doos... met die, die, die ouwwetse registers met solinnen rug... en een karton die, die mm. dingen wel. Maar ja. nou, gelukkig stonden de nummers en de jaartallen op etiketten. Nou ja, die, die knaap van dat kanteur die me moest helpen, zag het toen jammer toch niet meer zo keurig uit Een jasje rijp voor de stormerij. Dat kun je begrijpen, zeg.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 En na een tijdje krijg je een klein beetje hoogte van de terminologie. Bijvoorbeeld, even denken, oh ja, transportbeschadiging één kist. Blik en soep, komma, ont, punt, Svansberg, groot hu, hu kaart van 16, zomaar. Ja. ja. Nou weet je, de aantekeningen geven altijd het soort goederen en de ontvanger had nooit iets over omvang, soort schade of te veroorzaken. Eh, drank, eten zware en andere consumptieartikelen hebben een overweldigende meerderheid met andere beschadigde goederen. verbaast je dat? Op dit kind heb ik nooit besteld gesteld. Dus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 Wil je eigenlijk nog horen uh, hoe het met de grote koep van Morena de is afgelopen? Ja, natuurlijk. Ik brand van nieuwsgierigheid. Zeg maar, ja? is dat uh, zomaar een avondje met die Rea Nielsen of zit het echt helemaal goed? ik geloof dat het echt wel helemaal goed zit, ja. ja. Maar nou, die, die, die bankroof vertelde we ik... Oh, jongen, dan is dat helemaal niet belangrijk. In verhouding bedoel ik. Dat hoor je dan een ander Hij ja, staat niet alleen, dat komt nog wel nou. Dus je bent toch wel nieuwsgierig? Vertel nou. Nou, wacht even. Dan ga ik mezelf ook wat inschenken. Ik ben zo terug. Goed, goed. Hij graag de zetel van Boris. Maar ja, je hebt nog. Trouwens, de wijn is weer eens op. Mijn jaszak, jaszak, jaszak. Dat ben ik helemaal vergeten. Wat? Twee flessen wijn. Twee. Ja, goede ook. Gaan we gewoon halen. Nou, hoe kun je dat nou vergeten? Ja, hoe kun je dat vergeten? Hoe kun je dat vergeten? Hallo, hallo. Hallo, bij de weerlenaar. Hallo. Ja, ah, ja, ja, ja. En goed voorzien ditmaal. Nou, dan gaat het dan. Die uh, jongens die kwamen heel stoer binnen. Pistool in de hand. Grof dan notabene om de schrik erin te houden. En Moreen schoot meteen een gat in het plafond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 Wat zeg je me nou, in Malmö? Precies, in Malmö. Ja. als je, je lacht een haar kopverdomme. <lacht> dat is niet lachen, helemaal niet. Oh, god, neem me niet kwalijk. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <liek> ze, ze hadden het hele plan in handen. Ze hebben die bankrovers hun gang laten gaan om ze op een dag te vertrappen. En blijkt dat ze één ding verkeerd hebben geïnterpreteerd. Die overval was niet in Stockholm, maar in Malmö. Ze hebben dus al die maatregelen gelopen in de stokholm, en in Malmö wist geen hond er ja, van. Nou, waar zijn die van <laughs> ja, koken? Ja, we zijn al natuurlijk al lang in het buitenland, Ja, ah, Dat begrijp ik toch niet. Als ze het van plan af wisten, dan moeten ze toch geweten hebben. Nee, nee, niet als er dezelfde straatnamen in Malmö bestaan. En dat is toevallig ook zo. Nou, ik maak dan sterk dat die Werner Roos... dat is de brein achter die overval... dat hij het erom heeft gedaan... Dat hij erop rekende dat dat Marvel zou zal verlinken. Hij had zijn plan zo opgesteld dat het leek alsof het op Stockholm sloeg. Dat is toch verdomd gelabineerd? geef het toe, hè? Zelf, zelfs de banken daar en hier in Stockholm bouwen overheen. Dat is. Het, het is een meesterzet. Nou, nou, daar zal Bulldozer niet van terug hebben. En waar is Roos?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 Ik ook, in deze tas. Mm, drank goed zo. We worden nog eens echte zuiplappen. Ja. Wat, wat wil jij doen? De vuilnis buiten zetten. Ach, waar ben ik voor je doen, zeg. Nou, het is mijn vuilnis. Ik heb trouwens genoeg te dragen. Echt, hoe heb je zoveel los kunnen krijgen? Met je politiepenning gezwaaid Nou, het is niet allemaal drank, hoor. Ik heb ook wat blikjes leverpasteijen zo meegenomen. Laten we je even helpen. Goed, je kunt de deur van me open houden. Kun je nooit gewoon lopen? Hoezo? Je loopt anders op de rennen. Ik kan je bijna niet bijhouden. Ik, ik wil je niet laten zien. Kom. wat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 Ja, het gelijk. Er is geen beweging in te krijgen. Nee, ik heb het al geprobeerd. En heb ben minstens net zo sterk als jij. Mm -hmm. Je zal de, de, de pen van schanieren moeten slaan. Nou, probeer het nou zo hard als je kan. Ja, zo gammel ben je niet, zeg. Hm, ja, Doe maar zo. op. Wil je echt wat ik hier ja, nou, ja. Geef de kruk vast, zet je voet tegen de post en maak je goed kwaad. Jezus, je bent toch een grote... Ja, maar de, de ja, schanieren... Nee, nee, probeer het nou eerst zo. Gewoon je domme spieren gebruiken, Martin. Als je het dan per se wil. Ah, ja, op, ja, ik wist het toch wel Wat een beer Ja, ja, nou dat doen we nou wel lol zeg Ja, dat is goed voor het. van het haakje hebben te geven, denk mm -hmm. ik Het oogje zit in, mensen toch op zijn plaats Zie, het haakje zit er zelfs nog in Nou, zet dat is stevig spul, geloof dat maar mm -hmm. Staal. Je hoeft alleen maar het haakje en het oogje een paar centimeter te verplaatsen dat dat ik weer Ja, het hout is een beetje van uh, Heb je gereedschap? gereedschap? Ja, in de keuken, in de kist Nou, een bijtel en een priem, oh, hè Ach, het heeft toch niet zo'n haast Pak een kopje, ga zitten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 ja nu doe je er een broodje uh, uh, re, heb je heb jij een goede zaklamp daar ja hangt op bespijker in de schoonmaakkast kan ik hem lenen ja, natuurlijk mag je dat goed ga ik even weg ik, uh, ik kom gauw terug op die deur van jou ja te maken. goed ja Daar. Het was het zevende deel van de laatste veertien delen van de hoorskanserie Mooi in Stockholm, die geschreven werd door Anton Kitama uit de boeken van Scherval en Baleur. U hoorde de stemmen van Jan Borkes, Gerrie Mantel, Hans Kassenberg, Hans Hoekman, Paul van der Lek, Huip Orizant, en vele anderen. De regie was van Ad Kleupeler en de bewerking deed Ruud van Wijk.